Uur. Dit is door op negens met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wiebus moet toch weer met een ander bijtellingsplan komen, vinden de auto-industrie en natuur en milieu. Ook het aangepaste plan voldoet niet, schrijven onder meer de BOVAG, RAI, VNO-NCW en MKB Nederland aan de staatssecretaris. Wiebus wil waarschijnlijk vijf bijtellingscategorieën. De autobranche en natuur en milieu willen er vier. Dat is volgens hen beter voor de lease en beter voor het milieu. Koolmonoxidevergiftigingen komen steeds vaker voor omdat cv-ketels niet goed zijn geïnstalleerd. Dat meldt het EO-programma Dit is de Dag Onderzoek. Vroeger kwam het reukloze gas vaak uit open gijzers, maar nu zijn cv-ketels meestal de boosdoener. Jaarlijks zijn er zo'n 100 vergiftigingen en daardoor sterven gemiddeld 10 mensen per jaar. De oorzaak ligt in beunhazerij onder installateurs, want voor dat vak is geen diploma meer nodig. De brandweer en de onderzoeksraad voor veiligheid willen snel maatregelen. De Oost-Oekraïnse rebellenleider Zaghartsenko heeft de omstreden verkiezingen in Donetsk gewonnen. Ook in Lugansk won een pro-Russische leider. De verkiezingen van gisteren zijn volgens de Oekraïnse president Poroshenko illegaal. En hij heeft Moskou opgeroepen om de uitslag te negeren. Maar Rusland zegt dat de gekozen leiders het mandaat hebben om het normale leven in de regio te herstellen. Bondskanselier Merkel heeft volgens het weekblad deer Spiegel premier Cameron de wacht aangezegd. Ze weigert mee te denken over een beperking van het vrije verkeer van arbeidskrachten. Als Londen dat wil, dan kan het beter uit de EU vertrekken, zo zou ze tegen Cameron hebben gezegd. Het gaat niet goed met de tennisverenigingen. In vier jaar tijd is het aantal leden met zo'n 14% gedaald. De tennisbond denkt dat vooral jongeren liever een teamsport doen. De bond denkt de meeste concurrentie te hebben van hockey, want dat heeft een hip imago. Het weer vanochtend vrijwel overal droog en af en toe zon. Later meer bewolking en vanuit het zuidwesten volgt regen. De meeste regen valt vanavond. De zuidelijke wind waait stevig, aan zee soms hard. En vanmiddag wordt het zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest bij de ANWB. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knopen Diemen en Gooimeer... 5 kilometer door een ongeluk, er zijn daar twee rijstroken dicht. Ook op de A1 verderop bij de Afrit Buntschoten, 5 kilometer. De andere kant op op de A1, dus van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Blarekum en naar de west 6 kilometer. A2 Den Bosch Amsterdam tussen Nieuwegein-Zuid en Maarse, 7 kilometer... Dan de A2 van Den Bosch naar Amsterdam bij Vinkeveen. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Het levert een file op tussen Maarsen en Vinkeveen van 9 kilometer. Het verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden... via Hilversum over de A27 en de A1. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... staat bij Soete Rijndijk 5 kilometer. De A6 Lelystad Muiden tussen Almere Buitenwest... en de Hollandse Brug 10 kilometer. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij na een ongeluk. A9 ook, maar Amstelveen tussen Beverwijk en Bad Hoeverdorp, 8. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Knoop en 7 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Maasluis en Knoop Kleinpolderplein, ook 9 kilometer. De andere kant op richting Hoek van Holland staat het ook vast op dat punt tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Centrum, 8.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 just some one that starts starts the spark in our bonfire hearts Er blijft geweldige muziek, hè? De muziek van James Bond. Je de, de Bonfire Hearts. Het is even na twee uur een hele goede middag en welkom bij CFM... met het programma Zandvoort op zaterdag tussen twee en vijf uur. Hij zit weer tegenover me. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Welkom. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, de zon schijnt. En wij zitten weer. En wij zitten weer gezellig binnen. binnen. Jongen, dan doen we dat toch weer goed. Luisteraars, wat gaan we vandaag doen op Zandvoort op zaterdag... Uiteraard, zoals u van ons gewend bent, de vaste items. Zoals er zijn om half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. En uh, dan kunt u meeschrijven voor een bepaald evenement... waarvan u denkt, hé, hey, daar wil ik naartoe. Dan hebt u gelijk even de gegevens. De evenementenagenda, dat allemaal rond de klok van half vier. Half drie het weerbericht en het belooft een prachtig weekend te worden. Maar hoe het precies in elkaar zit, dat hoort u allemaal rond de klok van half drie. Half vijf hebben we dier van de week. En uh, we hebben deze week uh, gin bereid gevonden om uh, als dier van de week te fungeren. Dat allemaal om half vijf. En liefhebbers van het gedicht van de week, kwart voor vijf is het weer zover. Ik heb er twee liggende klaar, en dus jij mag straks kiezen. Het is één hele trieste. Ja. En als je, die zegt, als je die andere kiest, dan doen we die trieste morgen. Die uh, gaat over ik mis de liefde, erg gevoelig. En het andere is het bankje, dus je mag nog kiezen. Uh, de hoofdmoot vanmiddag is natuurlijk de formido finale races... En daar voor ons op het circuitpark Zandvoort. En daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. En we gaan om kwart over, twee, kwart over twee voor het eerst schakelen live met het circuit. Over de voortgang van de Formula Finale Races 2014. Rond de klok van kwart voor drie komt Roy van Buringen uh, bij ons langs. En die gaat ons uh, alles vertellen over het Sinterklaashuis in Zandvoort. Erg spannend onderwerp. Dat allemaal rond de klok van kwart voor drie. Want er komt echt een heus Sinterklaashuis in Zandvoort. Ja, en de Piet ook. Hè? En de Piet ook. Dus erg benieuwd wat dat gaat worden. Roy van Buringen weet er alles van. En dat allemaal rond de klok van kwart voor drie. Verder hebben we natuurlijk uh, ook nog sport. De laatste uur gaan we nog wat uh, nieuws bekijken Sport Sportkort. Uh, wellicht een stukje over de Volvo Ocean Race. En momenteel is Joost Luiten een heel uh, mooi toernooi aan het spelen in Londen: een matchplay-kampioenschap van de beste 16 spelers waar een grote prijs van geld te verdienen valt. En hij heeft zich inmiddels geplaatst voor de kwartfinales. Maar daarover allemaal meer in het laatste uur. En natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort en veel muziek. Zo is het. Lekkere, vrolijke muziek vanmiddag tussen 2 en 5 uur. En heb je nog een verzoekplaats? Laat het CFM weten. Bel naar de studio aan de Tolweg Tina. telefoonnummer is 023 57 30393. Hier is een lekkere plaats uit de jaren 80 van Wex en Right Between the Eyes. Lekker in Zandvoort. Nogmaals een hele goede middag. Hey Robert en ik zijn er tot aan 5 uur vanmiddag. En wil je meekijken in de studio? Dat kan op onze vernieuwde website. www.zfmsandvoort.nl De het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. TV. En zo meteen gaan we live schakelen naar het circuitpark Zandvoort. Daar is onze racereporter Willem van deze Dit weekend de finale races. Op zaterdag en zondagmiddag te volgen op de radio... en zondagmorgen vanaf 10 uur de hele dag op CFM TV. Uit de goede oude tijd van Madonna. Ja, ja, dan gingen we terug naar de jaren tachtig met deze joh, de Material Girl. ZFM Race Radio, Pit Report, Report. We zijn het aan het begin van dit programma. het op zaterdag al het hele weekend. ZFM live aanwezig bij de finale race op circuit. En we schakelen live over naar Willem van deze die vandaag tot nu toe heel wat kwalificaties heeft gevolgd. Goedemiddag, Willem. Ja, goedemiddag uh, Rob, uh, Albert-Jan en uh, luisteraars van de uh, Circuitpark Zandvoort. Dat dit weekend in teken staat van de Formido-finale uh, races. Je zei het net zelf al, uh, vanmorgen de kwalificaties geweest van uh, diverse klassers. Uh, de laatste kwalificatie uh, is nu bezig en dat is die van de Burando open. En zo dadelijk gaan we beginnen met het uh, racen hier op de zaterdagmiddag al. En gerezen wordt er uh, dit weekend van klein tot groot. En klein bedoel ik dan de Formule Renault 1.6. En groot bedoel ik uh, ja, de Battle uh, terugrace, de Battles... Uh, Battle of the Stars van de trucks, en dat is een uh, gigantisch uh, geweld, dat die trucks, uh, die reizen die rezen overigens niet over het uh, volledige circuit, die gebruiken het uh, korte paantje, zoals we dat zeggen, even de rug op en daar rechtsaf, en dan weer truck uh, door de S uh, richting Kumo, in Tazambog, maar een daverend geweld is dat. En die gasten, dat zijn de eerste die, die uh, vandaag uh, mogen gaan racen, en dan kijk uh, ik en velen met mij uh, naar uit, want dat uh, spektakel geboden met ja, dat klopt Willem, want uh, ik was uh, gisteren even in Dorp en ik die verse voor te zeggen... ik ga morgen zeker naar het circuit voor de truckrace, dus heel erg populair. Nou, dat is hartstikke mooi, ja, maar uh, jij hebt het over naar het circuit. Ik wil toch wel even gauw uh, stiekem een tip weggeven. Dan, uh, als er mensen zijn, ja, die, ik wil ook naar het uh, circuit, maar ik heb geen kaart. Als je naar de site gaat uh, van formido.nl, dat is de hoogsponsor, dan kan je daar een kaart downloaden voor of het duin of uh, de tribune. Dus heb je interesse, nou, kan je daar altijd nog een kaart uh, van de internet afhalen. En dat kost helemaal niks. Nee. nee. kijk, lekker. Daar houden wij van. Bij Formido. Dat was een leuke tip, toch? Ja, zeker. Ja, verder uh, dit weekend ook in het tekenen van uh, kampioenschappen... die beslist moeten worden uh, nog natuurlijk. Nou, met op het scherpste van de uh, zullen gestreden gaan worden... in de Clio Cup. Uh, strijd gaat daar tussen uh, Sebastian uh, Blekemolen uh, en Niels Langeveld. Er zijn nog twee races uh, te gaan uh, voor die Clio Cup. worden beide morgen gereden. Inmiddels wel de kwaliteit geweest daarvoor, ja. En de eerste winnaar is uh, eigenlijk wel Sebastian Blekemolen, want uh, ja, uh, Niels Langeveld uh, kwalificeerde zich op de vijfde plaats. De eerste Sebastian Blekemolen, maar niet alleen Sebastian Blekemolen voor Niels Langenveld, maar nog twee andere auto's van de equi Blekemolen, namelijk uh, de inmiddels uh, 65-jarige Michel Bleekemolen, die zich uh, vierde wist te of, uh, derde wist te kwalificeren De tweede was het uh, Melvin de Groot. En op de vierde plaats Daartussen ook nog voor Niels Langeveld is het uh, Loris Hezermans. Dus dat gaat een uh, strijd worden morgen in die Clio Cup. Ja, je noemde het uh, Michel Blekemalen 65 jaar. Hij denkt er nog niet over om uh, met pensioen te gaan, uh, Willem. Nee, nee, maar waarom zou die? Hij, uh, hij doet wat hij leuk vindt. <laughs> en hij is er nog fit genoeg voor en hij haalt nog een reizoud ook, Want ik bedoel, als je 65 bent en uh, je rijdt met zo'n Clio en je laat toch uh, heel veel uh, jonge gasten achter je, nou dan doe je het goed en dat uh, bezorgt hem extra rol, rol natuurlijk. Dat zeker. Dus nou, de races uh, ga jij vanmiddag uh, volgens volgen. En we komen straks weer uh, bij je terug, Willem. Dankjewel voor ja. dit moment. Uh, Oké, okay, tot zo. Tot, tot zo, tot dat was Willem voor deze live vanaf het Circuitpark Zandvoort. We're walking in the air. We're floating in the moon, it's Sleeping as we fly zeggen zanger en presentator Jos Smits en jij en ik. Ja, vanmiddag is er een open dag bij de begraafplaats in Zandvoort. Klopt, Rob. Een uitvaartzorgcentrum Zandvoort bestaat namelijk tien jaar... en dat wil de stichting Behoud Mortuarium Zandvoort niet zomaar voorbij laten gaan. Vandaag, vanaf twee uur tot vijf uur, is er in het uitvaartcentrum... aan Tollenstraat 67 een informatiemiddag waar diverse deelnemers met onder andere Zandvoortse bloemisten... uitvaartcentrum Haarlem, Jan Reek Natuursteen... en lezingen van stichting Monumentaal aanwezig zijn. Rond drie uur zal Christine Kemp bij genoeg deelname... een rondleiding langs de bijzondere graven geven. Om half vijf is er een informele afsluiting... met een hapje en een drankje voor een ieder. En bij deze is iedereen van harte welkom. Zometeen het weerbericht, maar eerst deze van Craig David... He is walking away. Je hoort er walking away. Via de dag, het is uh, half drie geworden bij CFM. Tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. En er is zo'n buitenkijfer uit. De tolweg 10 ziet er dan mooi uit, Albert Jan. Vandaag. Je hebt gelijk erop. Vandaag was er aanvankelijk vrij veel sluierbewolking. Maar gaandeweg de dag komt de zon ook regelmatig tevoorschijn. Kijkt u maar even naar buiten. Het blijft droog en er waait een matige en aan de zee een krachtige zuidenwind. Windkracht 4 tot en met 6. Met die stevige wind wordt aan de oostkant van een diepe depressie... ten westen van Ierland, genaamd Irina, zeer zachte lucht aangevoerd... waarin de temperatuur oploopt naar waarden tussen de 20 en 22 graden. U hoort het goed, 20 en 22 graden. Het dagrecord voor vandaag, de 18 oktober, is 18,5 graden gemeten in 2001. En deze waarde gaan we dus ruimschoots overschrijden vandaag. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen. Het blijft droog. En bij een matige en aan zee vrij krachtige zuid- tot zuidwestenwind... daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen beginnen we met geregeld zon. Geleidelijk neemt de bewolking toe op de nadering van het koufront... behorende bij Irina. En in de middag komt het tot enkele buien. De zuidwestenwind waait matig en aan zee krachtig... en de temperatuur stijgt weer snel naar een warme 20 tot 21 graden. Het dagrecord voor zondag is 20,4 graden gemeten in 2012... Normaal is het in deze tijd van het jaar een graad of 14. Maandag schijnt geregeld de zon en we zijn ook wilkelvelden met een kans op een bui. Er waait een matige en aan de zee een krachtige westenwind en de temperatuur, hoe kan het ook anders, is weer lager. En komt niet hoger dan een graad of 16. Al dus Rico Schreuder. Nou, de warmterecords gaan eraan, hè. Dit weekend, wat heerlijk. We genieten er met z'n allen van hier in Zandvoort. Dat was het weer. Weer nalezen, ga dan naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op, op www.micoweer.nl. Formidable, tu formidable. étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable, tu formidable. étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables Oh bébé, oups mademoiselle Je vais pas vous draguer, promis juré Je suis célibataire, depuis hier putain Je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas hé hey, reviens, cinq minutes quoi Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois Et un peu fort bourré Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire M'auriez vu hier Jij t'es formidable. Oh, m'n dable. Tu étais formidable. Jij t'es formidable. Nous étions formidables. Oh, m'n dable. Tu étais formidable. Jij t'es formidable. Nous étions formidables.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 Nous étions formidables. Formidables. Tu étais formidable, tu étais formidable. Nous étions formidables. Dit is de Zandvoort! Zandvoort. my <laughs> heart en meer bericht voor de komende dagen. De warmte-records die gaan sneuvelen dit weekend. Heerlijk weer, ook vanmiddag hier in South Forge. En er hoort ook lekker lekkere zonnige muziek bij. We rijden uit uh, 88, de singel van Maxi Priest en The Wild World. We volgen vanmiddag uiteraard de finale races op het circuit. Uh, voor ons is daar aanwezig Willem van Deze. Op dit moment daar de Truck Battle gaande... Zodra we weer contact opnemen met Willem. Maar eerst gaan we even terugkijken op de verjaardag van Zwarte Riek. Ja, want onze dorpsgenote Rika Jansen, beter bekend als Zwarte Riek, heeft vorige week uitgebreid haar negentigste verjaardag gevierd. Eerst met de presentatie van een boek over haar leven. Op 8 oktober in huiselijke kring en op vrijdag 10 oktober met een groot feest in Brasserie Meijershof voor familie en vrienden. Rika wilde geen cadeaus voor zichzelf, maar vroeg aan iedereen een envelop met geld. Dat zij gaat schenken aan de trombosestichting Nederland. Rika, al dus Rika, ik heb zelf ook trombose. Elke week komt er iemand van de trombosedienst bij me thuis om me te controleren. Dat is voor mij van levensbelang. Vandaar dat ik mijn verjaardagsgeld aan de Trombose Stichting schenk. Het is een flink bedrag geworden. Nee, hoeveel dat werd, was, wilden ze niet zeggen. Dat vind ik niet netjes. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik op die manier... iets voor deze hele belangrijke stichting terug kan doen. Nou, Rika, het siertje. Zo is het. We mogen trots zijn op onze eigen zwarte Riek. Haar negentigste verjaardag. En ik hoop dat ze nog vele jaren onder ons is. Got her name, or oh, time to find out anything. I loved her just the same. And though I rode a different road and sang a different song, I'll love her till my last breath's gone. Like a river made of silk. Dat was hem de nieuws in Train die heets Angel in Blue Jeans. Ja, deze hebben we ook de hele tijd niet gehoord. Nederpop. Hier is kadans en in het donker. Van het woord, Albert-Jan. Ja, ja. Voel jij die spanning ook al? Oh, zinderend. Ja, zojuist uh, maakte Roy van Buringen bekend op Facebook... dat hij om kwart voor drie op de radio is. En laat het nou kwart voor drie zijn, Roy van Buringen. Goedemiddag. Ja, ja goedemiddag. Ja, keurig, keurig op tijd. Ja, precies, hè? Ja, precies op tijd. Timing, hè, ja, <laughs> timing. Nee, ik uh, zag van de week uh, op Facebook... zag ik een uh, foto van de oude studio van CFM. Ja, dat klopt. En binnenkort, binnenkort, binnenkort... Ik Gaat, denk, hij heeft, nieuwe, hij heeft een nieuwe woning. Nee, nee. nee. <laughs> dachten de meeste mensen, hè? Dat dachten heel veel mensen. Of dat mensen mijn kantoor daarin gaan zien. Maar nee, dat gaat allemaal niet gebeuren. Nee, we hebben het over de oude studio van CFM aan het Gasthuisplein. Ja. Want daar zijn wel ontwikkelingen. Ik zie daar zelfs uh, inmiddels uh, inmiddels branden. Ja, dat klopt. Ja, we zijn daar... Uh, van, de week, uh, van de week hebben we de sleutels uh, gekregen. En ja. Uh, ja, toen dacht ik, maak het toch even een beetje spannend via Facebook. Wat, gaan we daar, wat daar gaat gebeuren. Nou, de volgende dag... Uh, hebben we daar de ramen dichtgeplakt. En is er een bordje op het ramen terechtgekomen. En daar staat in dat het een Sinterklaashuis gaat worden. Een wat? Een Sinterklaashuis. Sinterklaashuis? Hè? Ja, een Sinterklaashuis. Die woont toch in Spanje? Die woont in Spanje, maar hij gaat uh, natuurlijk uh, over twee weken naar Nederland komen... En um, ja, hij heeft daar toch een, hij heeft toch een plekje nodig waar hij af en toe even kan zitten in Zandvoort. <laughs> en, een beetje uitrust, hè? Uh, ja. Ook een dagje hoor, die man. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus uh, ja, hij, uh, in ieder geval er komt een uh, opslag van de pakjes. En uh, ja, hij heeft toch ook zijn woonkamer uh, daar uh, gemaakt. Dus dat gaat heel, heel erg leuk worden. Geweldig. Maar hoe Sinterklaas het allemaal uh, weten te, be te bewerkstelligen? Er is natuurlijk een heleboel voorbereiding aan afgegaan. Nou, gegaan. Nou, ik, uh, ik, ja, zonder een beetje te klappen natuurlijk... Uh, werd ik s'nachts <laughs> uh, een keertje om vier uur wakker en met een idee. En toen uh, heb ik het uh, heel snel opgeschreven. Want uh, meestal vergeet ik mijn ideeën dan als ik weer wakker word de volgende ochtend. Ja, dan val je weer in slaap. Ja, en toen uh, ben ik uh, de eigenaar van het, uh, van het pand ben ik, uh, gaan uh, e-mailen om eens even te kijken wat, wat, wat, we, wat we konden doen ermee. En binnen vier dagen had hij gereageerd. En de volgende dag had ik de sleutels. Kijk. Ja. Dat is dus heel snel gegaan, Roy. Heel snel. Ja, heb je nog overleg gehad met Sinterklaas? Want ja, het moet natuurlijk wel een huis zijn wat Sinterklaas ook aanstaat, ja, hè? Ja, ja, zeker. En hij wist natuurlijk ook al dat CFM daarin heeft gezeten. Omdat hij regelmatig op bezoek is geweest natuurlijk. Jij ja, nou daar hebben we er foto's nog van, hoor. Ja, inderdaad. En ook zijn Pieter. En um, ja, Sinterklaas had toch wel een kleine ijs. En dat was ook uh, het ijs van de pand, eigenaar. En um, dat was dat de kinderen van de voedselbank ja. in Zandvoort... En kinderen die um, ja, het een beetje lastig hebben, ja. dat, die, uh, dat, die, dat daar iets wordt voor gedaan. Dus wij hebben besloten dat er diverse activiteiten plaats gaan vinden. Die kinderen hebben uh, sowieso gratis toegang tot de activiteit... En uh, wij gaan uh, die kinderen ook, uh, die krijgen een uh, bonnetje waar ze hun uh, schoen uh, mee mogen zetten. En dan krijgen ze ook echt een cadeautje van Sinterklaas. Geweldig, wat, wat, wat leuk dat je dat zo combineert. Ja, inderdaad. En uh, wat het belangrijkste is, dat, uh, dat het, uh, de organisatie daarvan, uh, het, uh, het bewerkstelligen daarvan, geheel uh, belangeloos is. Want dat, uh, dat was wel een van onze doelstellingen. Sinterklaas is een kinderfeest, moet geen. Niet te commercieel worden. Nee. En ja, wat, toen wij dat een beetje bekend gingen maken... toen kwamen er ook allemaal al diverse sponsors... die zich aanreikten, gewoon vanzelf. En daar hoefden we niet echt voor uh, te, te leuren. Maar we zijn wel natuurlijk uh, op zoek naar uh, bepaalde dingen. Want het, het is nog niet helemaal af het project. We hebben het huis, maar het moet wel ingericht worden. Ga je gang, de microfoon dus, is all yours. Dus we zijn op zoek uh, naar uh, sponsors die uh, in financiële kant, maar ook in uh, product kant. Dus uh, heeft u iets wat u denkt van, nou dat is misschien wel leuk voor in het uh, Sinterklaashuis. Dat wil ik sponsoren. Heel graag, want daar zijn we wel heel erg op, naar, naar op zoek. Natuurlijk ook geldsponsors, want er moeten toch ook uh, heel veel cadeautjes uh, geregeld gaan worden door Sinterklaas. En uh, ja, hij kan het niet alleen betalen. Nee. En uh, wat uh, nog um, belangrijker is, dat is de inboedel van het pand. We zijn bezig met uh, dat er een, vloer, er een mooie vloer op inkomt. Uh, dat, uh, de, er moet natuurlijk behang komen. Ja, want ik weet nog hoe wij schoon Als we dat geweten hadden, dan we dat voor Sinterklaas wel eventjes ja. alles achtergelaten. Ja. Nou ja, ik, ik weet wie daar uh, vorige week mee bezig zijn geweest. Dus het is nu helemaal een en spannen hoor. Dus, Geweldig. Het kan zo ingericht worden. Maar we zijn er echt op zoek naar uh, meubels en het is oude schilderijen. Misschien een klok die we mogen lenen. Het, een kandelaar, Het maakt allemaal niet uit. Heeft u iets wat u uit wil lenen aan het Sinterklaashuis of wil schenken? dat mag ook. Ja. Uh, dan kan u dat altijd eventjes... Uh, komen melden en dat kan via Roy van Buringen hotmail.com Sorry, dat verstond ik niet. Nee. nee. Nog een keer. <tie> Roy, <ja. laughs> Roy van Buringen hotmail.com yeah. of het telefoonnummer 06 19 42 70 70. Stond ik ook niet. Stond je ook niet? Nee, nee nog een keer gaan. 06 19 42 70 70. Kijk, nou heb ik hem. Nou, heb ik hem Ja, nu <laughs> hebben we hem. Wat een, geweldig, wat een geweldig leuk idee. En de combinatie met de kinderen van de voedselbank. Ja. Uh, ja, geweldig. E een en al uh, uh, lof. Dus mensen die dat, dat hebben, kunnen jou of bellen of via de jouw bekende web- of uh, e-mailadres. Ja. Dingen schenken, zowel financieel voor de inrichting. anders eventueel uitlenen en weer terugbrengen. Ja. Maar het moet een groot kinderfeest worden. Gratis kinderfeest. Inderdaad. Met de nadruk op gratis. Ik vind het een geweldig, geweldig lovenswaardig initiatief. Het Sinterklaashuis aan het Gasthuisplein, het geel-blauwe pandje. Ja, en dat, dat gaat toch ook wel niet helemaal veranderen... maar wel een klein beetje. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd, nou, nou, hoor. Nou maak je ons ja. nieuwsgierig. Sinterklaas gaat geen uh, eraan aanzetten, hè, daar toevallig. Nee, dat, dat werd al gevraagd. Sinterklaas maar, uh, FM? Nee, nee, nee, nee, nee, die bestaat al. <laughs> die, die bestaat al. Roy, uh, wanneer gaat het beginnen? Nou, de opening van het Sinterklaashuis? Ik wil uh, dag, een dag voor de intocht. Ik weet niet helemaal of dat gaat lukken qua planning... maar we gaan daar wel heel erg voor. Een dag voor de uh, intocht gaat... Uh, van Zandvoort laat ik daar wel over zeggen. Ja, ja, ja. uh, de pieten zijn natuurlijk dan wel in het land. En uh, dan een dag voor het intocht komen de pieten natuurlijk al naar het Sinterklaashuis. Om het een beetje te verkennen. Dus eigenlijk uh, wil ik, uh, geloof ik komt hij de 17e aan. Dus de 16e wil ik de, de opening gaan doen. Oké. Okay, ja, dat gaat wel een beetje op een officiële manier gebeuren. Oh, met een linkje doorknippen of ja, iets ja, in, ja, in die ja, aard. Ja. En, en verder nog leuke dingen eromheen, of we je ja, helemaal nog niet verklappen? Dat gaan we nog niet verklappen. Ja, dacht ik al. We zijn ja, en... ja, ja, leuk. Ik wil graag langs. nog een keertje langs komen, dus uh, vandaar. Nee, je bent van harte welkom, je bent We van zijn harte super welkom. nieuwsgierig natuurlijk. Is helemaal goed. Roy, nog even één keer, mensen die spullen hebben voor het Sinterklaashuis... waar kunnen ze zich melden? Via Roy van buringen apelstaartje hotmailcom en anders via mijn telefoonnummer 06-19-42-70-70. Dankjewel, Roy. Geweldig. En heel veel plezier en succes met de voorbereidingen. En hier is Ed Sheeran in Sing. Het is laat in de avond. Lars on the side. I've been sad with you. For most of the night. Ignoring everybody here. We wish they would disappear. So maybe we could get down. die arme Ed Sheeran hè. 1 minuut en 20 seconden was goed genoeg voor hem tijdens Radio Pit Report. Ja, want we moeten nog even snel terugschakelen naar het circuitpark Zalvoort. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het met de Truck Race Battle is, Willem terugrace battle. Ja, zojuist uh, afgevlacht. Uh, op, uh, we hebben uh, 20 minuten strijd gehad uh, met die trucks. Uh, en uiteindelijk de uh, winnaar is dan geworden Heinz Werner Lens. Uh, en die rijdt in de Mercedes. Je bent op de tweede plaats. Uh, Erwin, de klein nagelvoort in Scania. En derde is dan uiteindelijk geworden. <laughs> Daar was ook nog een heftig strijd op. Uh, maar dat is dan uh, niet zoals Lens, maar dat is uh, Kees Zoomberg uh, geworden. Maar volop strijd van begin tot eind uh, in nou, acties, eh, de vrachtauto's, rokende polen. Een genot om naar te kijken. Oké, okay, Willem, bedankt voor deze update. Uh, we komen rond de klok van kwart over drie uh, weer bij jou terug. Wat uh, staat er nog op het programma? Moet je even snel? Dan hebben we, dan hebben we het programma aan de Porsche Carrera's. Oké, okay, kwart over drie zijn we weer bij je terug. Ja, ja die gaan racen. Hè? Over 25 minuten op circuit. Straks daarover veel meer van Willem van deze. Tot zover, uur 1-0 weer van uh, Solvent op Saturday. Zometeen zijn we er nog twee uur lang, tussen drie en vijf uur op deze zonnige zaterdagmiddag. Hou de radio aan op CFM en die Eye of the Tiger is de laatste voor drie uur.